Christian Bonebakker met het NOS Journaal. Bijna alle smokkeltunnels onder de gaan vallen vanuit de Gazastrook te voorkomen. Dat heeft premier Netanyahu gezegd in een televisietoespraak. In Israël werd verwacht dat Netanyahu zou bekendmaken dat het offensief zo goed als voltooid is. Omdat er signalen zijn die op zijn minst wijzen op het terugschroeven van de operatie. Israëlische media berichten dat militairen vanuit de Gazastrook zijn teruggehaald naar Israël. Ook hebben inwoners van sommige plaatsen in Gaza te horen gekregen dat het veilig is om terug te keren naar huis. Schrijfster en voormalig Eerste Kamerlid Anja Meulenbelt... heeft haar lidmaatschap van de SP opgezegd... uit protest tegen de Midden-Oostenkoers van die partij. Dat schrijft ze op haar weblog. Ze was juist lid geworden van die partij... vanwege de kritische stellingname tegen Israël. Maar nu het geweld de afgelopen weken is geëscaleerd... laat de SP het volgens Meulenbelt afweten. Ze noemt vooral het pleidooi van Kamerlid Harry van Bommel... die pleit voor sancties tegen Hamas... Meulenbelt was van 2003 tot 2011 voor de SP lid van de Eerste Kamer. Twee Oostenrijkse glazenwassers zijn vanmiddag op een hoogte van 144 meter gered. Ze waren vast komen te zitten toen hun gondel vastliep en scheef zakte. Het gebeurde bij werk aan de splinternieuwe Donau City Tower die met 250 meter het hoogste gebouw van Oostenrijk is. De brandweer rukte met 30 man uit om de glazenwassers te redden. Dat viel niet mee, want het waaide hard. De gondel moest met extra touwen worden beveiligd... om te voorkomen dat die neerstortte. Omdat de ramen van de wolkenkrabber niet open kunnen... werden de mannen na anderhalf uur door een ventilatieopening... op de 48ste verdieping naar binnen gehaald. Ongedeerd, maar wel flink geschrokken. Het weer vanuit het zuidwesten klaart het op. Alleen in het noorden en oosten vallen nog buien met kans op onweer. Hagel en windstoten. Vannacht trekken de nieuwe buien over het land. Morgen is het in het westen overwegend droog met geregeld zon. In het oosten kan nog een bui vallen en het wordt 24 graden. Dit was het en. Zin in Zandvoort? Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM met nu de Nightwalk. Ladies and gentlemen, zaterdagavond. Het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 de update en het team boven beste plaat voor de dansvloer. Natuurlijk het tweede uurtje is voor DJ Mauser met zijn global house vibes. Een uur lang het beste van de clubs in de mix op de radio. En vanaf elf uur het stevigere werk met DJ Charles, bekend van de Mixzone en natuurlijk Radio Decibel. Als opening horen we Lorenzo Spano met Sweet Sunshine. Onderweg zometeen. nieuwe muziek van Magic Roots. Nou ja, nieuwe muziek. Ze doen het heel erg goed in de, in de Engelse hitlijsten. Is hij Clean Bandit, tezamen samen Jess Rarby, een oud nummer. Ja, oud is het ook niet, maar het gaat alweer een tijdje mee. Maar het blijft gewoon lekker. Je hoort de Magician Remix nu hier op de radio Clean Bandit.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 Magic met Root. Je luistert nog steeds als EFM Zand voor de Nightwalk. Ik weet niet of het opgevallen is, maar je zou bijna denken... dat het negen maanden geleden heel erg donker was in Nederland. Want de babytjes die komen overal weer ter wereld. En ook voor uh, Nicolette van Dam. Ze is uh, gisteren bevallen van haar tweede kindje. En natuurlijk ook uh, Sonny James is weer vader geworden. Zijn vrouw Duitse Kroes is bevallen van een tweede kind genaamd Milena May... Dus ja, het gaat goed met de babytjes. En ik, uh, ik hoorde van de week ook dat. Uh, Alicia Kies. die schijnt ook weer een aardig dikke buik te hebben. Want ook daar is een uh, kindje onderweg. Dus. Uh, het gaat allemaal heel erg goed met de baby's. Dus hè. Uh, eh, de wereldbevolking. die blijft maar doorgaan. Dus hè, ooit weten. wordt de aarde echt te zwaar. Hè? CFM Zandvoort. Zaterdagavond. 2 augustus 2014. Zometeen gaan we eens even kijken. wat voor leuke feestjes er nog gaande zijn. In de clubs, her en der in Amsterdam, Haarlem en Zandvoort. Maar eerst terug naar de muziek. Pharrell Williams. Drie keer platina. He? De plaat Happy. Het gaat nog overal, gewendeld in de top 20. Ik zag toevallig in Engeland is hij gezakt naar 22. Maar, hè? Hebben die een plaat gemaakt? Come get it, via. Pharrell Williams. Nu hier op de radio. Okay. ...Flying Color Mix. En daar roept je ook toch... ...Forel uh, Williams come get it, Bia. De laatste schijneerd. Het is even tijd voor de party-update. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaan op deze zaterdag 2 augustus 2014. heel veel wat gaat er plaatsvinden vanavond. Nou als eerste beginnen we even met Brainwash in de escape in Amsterdam. Vanaf 11 uur ben je welkom. Duur duurt tot vijf uur in de ochtend. Voor meer informatie check escape.nl. De intrace is 16 eurotjes. Dat doe ik met onze eigen zandvorster Raimundo vanavond heeft hij meegenomen. Patrick Hagera, die kennen we van Mystery of Sound UK. Ook uh, De Morro is aanwezig. En de MC Janto, dat vanavond dus in Escape in Amsterdam. Het feestje Brainwash. En vanavond in Hama, oftewel de Heineken Musical in Amsterdam. Sky City by Night, official afterparty. Het begint om 11 uur tot 5 in de ochtend. is 25 euro. Voor meer informatie check op je skycityfestival.com. Met onder andere Funkerman, Baggy Bagel Beach, Housequake... Tyro, Oumet Oscar en D-Wayne. Tot vanavond dus in de Heineken Musical. Sky City by Night, Official After Party. En vanavond in de Melkweg, het wekelijkse het Zo, het komt er goed uit, het wekelijkse vorstje encore. En vanavond met het thema Fresh Air. Begint pakken met rond de rondklok van 12 uur. Duurt tot vijf uur in de ochtend. Inderdaad 10 euro met onder andere Wax Friend. DJ Oefeniel, Prime Words. Dat is vanavond in de Melkweg het wekelijkse feestje Encore. Ja, ik ben weer tien dingen tegelijk aan het doen. En uh, vanavond ook in de west Unie, een leuk feestje. Het begint om 10 uur, duurt tot 9 uur ochtends. Funhouse Gay Pride Edition. Dus natuurlijk, uh, vandaag hadden we de Gay Pride in, uh, in uh, Amsterdam. Vorige week al begonnen. En vandaag, natuurlijk, uh, al die bootjes. In ieder geval vanavond in de Westerunie Funhouse Gay Pride Edition. Van 10 uur tot 9 uur s ochtends in de Westerunie. Voor meer informatie clubrapido.com. Met onder andere Said Ali uit Rusland. Max Del Princip, Birik. Sharon O'Love. GSP. En de O'Hally Brothers. Dat is vanavond vannacht in de Westerunie Funhouse Gay Pride Edition. En vanavond in de stalker. Voor de verandering heb ik maar één flyer gehad. Dus we gaan ervan uit dat het ook vanavond klopt. Vanavond in de stalker. Zomernachtfestival. Ravelli Summer Holiday Madness met vrienden. Begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend in de stalker natuurlijk in Harlem. Interesse 7 eurotjes aan de deur. Voor meer informatie check op de we website clubstalker.nl met onder andere Micro Valley. Maakie Shang, Artie en Roubière. Dat is vanavond in de Stalker Zomernachtfestival. Ravelli Summer Holiday Matters En Friends, dat is vanavond. En als je nou denkt van, ik heb helemaal geen zin om eigenlijk Zandvoort te verlaten. Nou, in Zandvoort is altijd wat te doen natuurlijk. Onder andere natuurlijk in de Club Soho is natuurlijk elke week een leuk feestje met de vaste DJ's. En tot vijf uur ben je natuurlijk gewoon welkom in club. Zo so hoop. En tot zover de parties. Voor deze zaterdag 2 augustus 2014. Zometeen onderweg Justin Timberlake met Take Back the Night. Wat is die H.N. Osborne. Zoltan Contes en Ron Cowell Get On Up. If I made it. Stay out here living in the life. Nobody cares who we are tomorrow. And you got that little summer light, a little something I've been wanting to borrow Tonight's the night. I don't Deze worden de Route 94 remix. En daarvoor Justin Timberlake met Take Back Tonight. Het is even tijd voor de 10 bovenbeste platen van de dansgroep. Welke platen ga je vanavond zeker horen in de clubs? Op 10 deze week, Sander Kleinenberg met We Are Superstars. Op nummer 9, blijven staan deze week, Don Diablo met Nighttime. Op 8, twee platen gezakt voor Naxos met New Orleans. En op 7, Sydney Charles met Hurricane. En op 6, twee plaatsen gezakt voor Peter Gelderblom en Randy Cole met Got to Be Good. En op vijf blijven staan deze week, Sibashan met OK. En op vier van drie, Mark Knight met in and Out. En op drie, vijf platen gestegen. voor Roughneck en Javar met everybody, be somebody. En op 2 deze week ook blijven staan. Maar Dickel Army met Don't Give Up. En deze week een nieuwe nummer 1. In de team bovenbeste plaat van de dansroep. Don Diablo anytime deze week op 1. In de bovenste 10, beste plaats van de dansvoer. Dus die ga je zeker vanavond vast wel ergens horen. TVM's on voor the Nightwalk. We gaan nog met muziek, want daarom zie ik natuurlijk aan je radio gekluisterd. Royce Cop Arrow B met Do It Again. Nice. Nice. Mr. Worldwide to infinity <laughs> you know the roof on fire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 gedeelte van de nightwalk. Niet getreurd zometeen. De global Housewives met DJ Maus op. en ook straks van de veld. De stevige housebeats met DJ Charles met zijn weekendmix. Dus zeggen, ik zou zeggen, blijf gewoon lekker luisteren. Onderweg nog zometeen David Guetta met Lovers On The Sun. Dan is die Mark Night met In And Out. Ik zeg tot zometeen na de break.